uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Er is vannacht vermoedelijk geschoten op een restaurant in Amsterdam. Het gaat om een pand aan de Johan Galaan in stadsdeel Nieuw-West. In dezelfde buurt waren vorige maand vier soortgelijke incidenten. De politie onderzoekt nog of het een beschieting was. Bij de andere incidenten ging het om beschietingen en werden explosieven gevonden. Of de mogelijke beschieting van vannacht en de vorige incidenten verband met elkaar houden, kan de politie nog niet zeggen. Tegen de ouders die hun baby Hanna hebben ontvoerd... is 18 maanden cel geëist, waarvan zes voorwaardelijk. De baby was in een pleeggezin geplaatst... nadat ze in het ziekenhuis was opgenomen... met verschillende breuken en blauwe plekken. De biologische ouders haalden het meisje eind februari weg... bij haar pleegmoeder. De vader giste de baby uit een MaxiCosi toen de pleegmoeder uit een supermarkt kwam. Daarna vluchten ze met de baby naar Duitsland... waar ze nog dezelfde dag werden gevonden. De computersystemen die ING gebruikt om klanten te controleren zijn verouderd. Uit een intern stuk dat het FD heeft ingezien... blijkt dat de plannen om de systemen te verbeteren niet allemaal op tijd zijn aangepakt. Een woordvoerder van ING bevestigt dat... maar zegt dat de bank zichzelf bij de aanpak van de computers... strengere eisen heeft opgelegd dan de toezichthouders. Eerder deze week bleek dat ING het OM een schikking van 775 miljoen euro moet betalen... omdat de bank jarenlang niet goed controleerde of transacties van klanten wel legaal waren. In Drenthe en Groningen worden vijvers ingericht die zo vol zitten met vis... dat het bijna onmogelijk is om niets te vangen. De regionale hengelsportfederatie zegt dat mensen in deze snelle tijd... weinig geduld hebben om een hele dag op vijf visjes te vangen. De sportvissers noemen het de visvijver 2.0. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar in het noorden blijft een bui mogelijk. Het is een graad of 17. In het weekend af en toe zon, maar ook dan in het noorden kans op een bui. De temperatuur loopt een paar graden op.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. Zierm. Met nu de muziekboulevard. ZFM. I don't stress them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 Shots in the deep, you wanna fuckin' fight. www.zfmzandvoort.nl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 Zet van zon. Ik zit vol van iets dat jij moet weten. Geheel mijn hart heb ik aan jou gegeven. En zo zal het altijd zijn. Twijfel niet aan hetgeen we samen deden. Goed zo, niet veranderen voor mij.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 and dream.